Hoewel hij niet zei dat hij zich definitief terugtrekt... houden waarnemers er rekening mee dat dit het einde is... van de presidentscampagne van Keen. In de Eredivisie heeft NEC een punt gepakt bij Groningen. Het werd 3-3. NEC-aanvaller Platje scoorde de gelijkmaker diep in blessuretijd. Alle doelpunten van Groningen werden gemaakt door de Xera. Het weer vanavond en vannacht een enkele bui. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen bewolkt en kans op regen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Radio 1, de Nogmaals goedenavond. Voor het nieuws hadden we 3 1-0 wedstrijdjes. Eén daarvan was Ajax-Excelsior. Nog steeds, Andy? Nog steeds 19 minuten gespeeld. Zojuist het eerste schot uh, van uh, Excelsior richting het doel van Kenneth Vermeer. Het was het schot van Ronald Aalberg, maar ging naast... 1-0 nog altijd door Jan Vertongen. Nou ja, de Graafschap Roda was een 0-1 wedstrijdje. Riesert van den Maden. En uh, dat zou me niet verbazen als het zo blijft hoor. Want uh, de Graafschap kan heel weinig uitrichten in de tweede helft. Speelt zeer zwak. Roda lijkt nog altijd 0-1. ADO staat voor tegen NAC. Uh, 1-0, Frank Wielaert. De enige echte goede kans voor NAC werd ingeleid door een graspolletje. Daardoor verloor Visser de controle over de bal. Had Schalk de mogelijkheid om in te schieten. Dat lukt in eerste instantie niet. Hij bood de kans aan Jozefzoon. Maar waarom die niet heeft geschoten, dat vraag ik me nu nog steeds af. Hij stond helemaal vrij, maar kreeg niet eens een schot los. 1-0 voor ADO. 0-2 ja, is het geworden voor ODSC. En dan denk ik is deze wedstrijd beslist. Het dus is Adil Ramsey van dichtbij die de bal over de doellijn weet te krijgen. Met voeling. Ja, als je bij 0-1 eigenlijk al geen kans meer hebt, wat heb je dan bij 0-2 nog voor kansen, Richard? Ik denk heel weinig, want de Graafschap grossiert in balverlies in de tweede helft. Het is onmachtig. De Graafschap mist creativiteit. De enige die af en toe eens een mannetje nog voorbij komt, dat is Schrekkovic, de linksbuiten. Maar die uh, ligt aan banden bij Montaigne, De rechtsbek die bene ook nog aan de basis stond van de 0-2 voor Rode JC. Stoomde goed op aan de rechterkant. Gaf de voorzet laag bij Ramsey die uit de rug kwam van Koyala. zijn directe bewaker. En met een beetje effect kreeg hij de bal uh, langs de wind. En zo staat Roda eigenlijk ook gewoon volkomen verdiend op 0-2. Want zeker in de tweede helft voetbalt de ploeg van Harm van Veldhoven duidelijk wat nauwkeuriger. Houdt de bal wat langer in de ploeg en de Graafschap. Ja, daar zit eigenlijk weinig idee achter. Nu misschien via Poepon het schot uit de draaien, Aardig geschoten van de spits van de Graafschap. Eindelijk weer eens een kans voor de thuisploeg in de 68ste minuut. Maar het lukt nog steeds niet. Frank, wat gebeurt er bij jou? Daar wordt gescoord. 2-0 voor Ado. Volgens mij was het de Toornstra die hem uiteindelijk maakt. In het duel met Luiks. vlak voor de goal van uh, Nak, komt die bal vanaf de rechterkant. Daar ineens in de in, bij de ingeleidende Toornstra terecht. Daar waar de wedstrijd was opengebroken door twee opvallende wissels trouwens. Gaan we nog even kijken naar uh, die goal. Sherry die uh, de bal wil voorzetten, maar meer uh, gillissen raakt. Dan de bal en dan in tweede instantie nog de kans krijgt. En lijkt het bijna een eigen doelpunt van Luix. Maar het is uiteindelijk toch echt Toornstra die zijn grote tenen nog tegenaan krijgt. Hij glijdt die bal onder ten Rauwelaar door. En dat zorgt ervoor dat Ado voorstaat met 2-0 tegen NAC. Na twee opvallende wissels bij ADO namelijk erin gekomen. Ali Boussabon tot afgelopen week clubloos. En nu tot de winterstop heeft hij een contract gekregen bij ADO Den Haag. En hij werd nadrukkelijk verwelkomd hier toen hij het veld in kwam. Een andere speler, opvallend dat hij erin kwam, Bayram, op de bank gezet. Omdat hij nadrukkelijk flirt met een transfer naar Keizeriespoor. En omdat hij zijn gedachten niet bij het voetballen had op de bank gelaten door Karelsen. Maar Nak had wel wat gif nodig. En dus is hij in de ploeg gekomen. Dat snap ik allemaal wel. De wedstrijd. Het is losgebrand, maar het is tegelijk ook 2-0 geworden voor ADO tegen NAC. is er veel verschil tussen Ajax en Excelsior, Andy. Wauw. Wow. <laughs> een miljoen of veertig. Uh, <laughs> ik bedoel nee, vanavond ja, in dit wedstrijdje. Dat, dat begrijp ik. Uh, ook daar uh, een miljoen of veertig, want ik... Uh, Ajax voetbalt en Excelsior houdt tegen. Het grappige is dat Excelsior echt zelden op de helft van Ajax komt. En twee keer daar is geweest. Eén keer een schot kon vuren via Roland Alberg. Staat overigens 1-0 nog altijd voor Ajax. En één keer een echte kans kreeg met een voorzet vanaf de linkerkant. Vanaf diezelfde, van diezelfde Alberg. Waarbij Mitchell tevreden de spits de bal eigenlijk voor het inschiet had. Maar die deed. Balbezit voor Ajax via Eriksen. Speelt de bal naar Vertongen. Die zich nadrukkelijk constant voorin meldt. Omdat hij achterin gewoon niets te doen heeft. Nu wordt neergelegd, Klein tikje tegen de enkels en een vrije trap dus voor Ajax. Op een, een, laat ik zeggen, het territorium van Theo Jansen. Want uh, de bal ligt vanuit de keeper gezien links buiten het strafschopgebied. Maar ik zie dat Soleimani zich er ook uh, kon melden. Want dat kon wel eens uh, een uh, lichtelijke ruzie betekenen. Nee Janssen uh, staat er niet eens. Uh, nou, hij staat er wel in de buurt. Uh, ja, Theo Jansen legt hem nu weer neer. En Soleimani kijkt eens. En Eriksen staat erbij. En Jan Vertongen staat erbij. Uh, nou, uh, Soleimani is uh, weggelopen. Uh, Eriksen is weggelopen. En nu staan alleen Jan Vertongen en Theo Jansen daar nog. Het zou dus kunnen, een klein tikje opzij. En dat uh, Vertongen de knal doet. Of uh, via... De muur, of langs de muur, waar Eriksen het gaatje moet uh, trekken. Uh, Theo Jansen, ik denk dat laatste. Daar komt Theo Jansen met de aanloop. Daar komt zijn schot, daar komt de bal langs de muur. In, nee, centimeters. De bal wordt door de muur aangeraakt. En Wessie de Ruiter staat in de linkerhoek. En de bal hobbelt dergend langzaam, net langs de verkeerde kant voor Ajax van de Paal. In, uh, tot Hoekschop. En dat scheelt echt heel, heel weinig. Eriksen voor de Hoekschop. Laten we hem nog even snel meenemen. Eh, want de 2-0 zou hangt. Ja, die hangt eigenlijk al 20, 27 minuten in de lucht. De hoekschop genomen. Eriksen met de voorzet. Moeizaam weggekomen, Opgevangen Aalberg, die ook de bal doorkomt. wetend dat Excelsior dan de bal meteen kwijt is. 27,5 minuten gespeeld. 1e minuut zie ik staan. Jan Vertongen, heb ik genoteerd. 1-0. Dat is de stand bij Ajax Excelsior. En de Miles Black Velvet, het is nog steeds 1-0 bij Ajax Excelsior en die kamp. Ja, en hoe lang nog? Want Ajax in de aanval met buiten buitenspel. Overigens een opvallend feitje in deze wedstrijd. Scheidsrechters in gele shirts, zwarte broeken, zwarte kousen. En als ik kijk naar keeper Wesley Druiten die nu de bal gaat pakken om een vrije trap te nemen. Gele trui, zwarte broek zwarte kousen. Echt precies hetzelfde als de scheidsrechters en de assistent scheidsrechters. vind ik heel vreemd. Want stel er is een, een actie in de buurt van uh, de keeper waar de, de scheidsrechter ook niet al te ver vandaan staat. Dan kan dat voor, uh, voor verwarring zorgen. Vreemd. Dat, er wordt altijd zo goed gecontroleerd of er niet een, een braampje aan een voetbalschoen zit. En of er iemand niet een uh, trouwring te veel uh, om zijn uh, vingers heeft. En dan, uh, dit kan dat... gewoon doorgaan. <laughs> Bal bezit voor uh, Ajax. Bal gaat de diepte in. En uh, ja, te diep, want uh, Soleimani gaat er wel achteraan. En dan komt Wesley eruit, uit zijn doel, kan de bal pakken en hem uh, eventueel meegeven. Maar ja, alles staat doodstil op het veld. Het valt me wat tegen van Ajax dat het uh, zo fantasi fantasieloos voetbalt. Af en toe proberen Eriksen en Jansen nog wel iets leuks te doen uh, met een uh, buitenkant voetje. Maar uh, voor de rest is het eigenlijk uh, weinig uh, hout dat het uh, allemaal snijdt. Nu is het uh, Blind die de bal speelt naar 1-0, 1-0, naar uh, de teruggetrokken. Lodero, Lodero terug naar 1-0. Maar tempo is heel erg laag van Ajax. Speelt de bal weer breed naar Alderwereld. Alderwereld, bal niet echt lekker onder controle. Wordt dan opgejaagd door Fortoren. En speelt de bal terug naar Kenneth Vermeer. Die nog niets te doen heeft gehad. En de bal meegeeft aan de enige doelpuntmaker... Op het scoreformulier tot nu toe. 1-0. Jan Vertongen. Vertongen breed. Aldewereld. Aldewereld. Lodero. Dat speelde zich af op Ajax. Nu eindelijk op de helft van Excelsior. Als Lodero de bal aan Soleimani geeft. Die probeert ook nog wel eens wat leuks te doen. Maar verstikt zich nu in Aalberg. En Aalberg verstikt zich weer in uh, Soleimani. Die uitstekend de bal herovert. Bal breed geeft op Theo Janssen. Janssen bal naar buiten. Naar Aysati. Aysati die laat de bal over de benen heen gaan. En dus uh, is er een ingeborg voor Excelsior. Excelsior nog steeds 1-0 achter. Maar zal dadelijk alles op tafel gaan gooien. Malky Ramsey, dat waren de doelpuntenmakers bij Richard van de Maarden. 78e minuut. Roda Leidt 0-2 tegen de Graafschap. En de derde overwinning op rij Long toch hoor. voor Roda JC. Twee weken geleden stond deze ploeg nog op de 15e plaats. Inmiddels... 11e En uh, dan met voor de winterstop nog uh, VVV en Excelsior. Zou het maar zo kunnen zijn dat uh, Rode JC nog voor de winterstop in het uh, linker staat. En in de tweede helft is er eigenlijk weinig aan de hand voor de ploeg van Harm van Veldhoven. Uh, het is de Graafschap dat uh, wel met wat lange ballen opportunistisch. Het probeert al wat kansen heeft gekregen. Dat wel na die uh, 0-2 van uh, Ramsey. Maar uh, met veel overtuiging gaat het allemaal niet. Er zit weinig idee achter. De Graafschap mist creativiteit en Rode JC houdt vrij eenvoudig. Een eenvoudig stand tot nu toe in uh, de tweede helft. En ik zie het eigenlijk ook niet meer gebeuren voor de Graafschap. Dat uh, hele rare dingen soms doet. Heel slordig balverlies. Met name Rogier Meijer heeft al een paar keer uh, een, een paas gegeven achter de man. Dat lijkt gewoon helemaal nergens naar. Nee, ik denk dat er uh, weinig meer zal gebeuren. Nog in de laatste twaalf minuten van deze wedstrijd. Rode JC leidt 0-2. Dat avondje nak is altijd alleen in Breda hè, Frank Willem Ja, dat telt alleen als ze thuis spelen inderdaad. Dat is ook wel duidelijk te zien aan het spel ook, Want uh, de nak heeft blijkbaar toch op zaterdag. Zaterdagavond ook het nodige vuur vanaf de zijkant uh, nodig als extra hulpje. Want uh, vanavond is het uh, niet echt het nak dat we kennen op uh, zaterdagavond. Het geeft simpelweg niet thuis tegen ADO. 2-0 is het voor uh, de thuisploeg. Dankzij uh, die goal van Toornstra. Goed binnengegleden voordat uh, uh, Luijks, die dacht eigenlijk de bal weg te kunnen schieten, erbij kon komen. En uh, Nak, dat probeert het wel, heeft inmiddels gewisseld. Schalk, al een paar weken zonder goal, is naar de kant gegaan. Kolk is in het punt van de aanval gekomen. Lasnik is daarachter gaan spelen. De Oostenrijker, die uh, toch uh, in uh, Breda ook voornamelijk vanaf de kant komt. Maar ik denk toch ook dat John Karelsen... Toch vooral naar zijn elftal kijkt en denkt van, heb ik deze jongens de afgelopen maanden getraind en zien voetballen? Want ik herken ze bijna niet, eigenlijk alleen maar aan de shirts en niet aan het voetbal dat ze spelen. Wel heeft nak nu de bal via uh, Bottegien. De bal breed bedoelde volgens mij Gilles in eerste instantie, maar die bereikt hij niet eens. En Gorter krijgt dan wel de bal, legt terug op Gilles. Gilles wint dan nog net het duel en dan kan Nack verder doorvoetballen. Maar dan schiet uiteindelijk Schilder de bal tegen een tegenstander aan. En komt Ado er heel slordig uit, maar krijgen ze net zo hard de bal ook weer terug. Het is eigenlijk gewoon net als de rest van de wedstrijd heel slordig allemaal. Er worden ontzettend veel fouten gemaakt. En dat Ado voorstaat met 2-0, daar valt echt niets op af te dingen. Want als er één ploeg verdient te winnen vanavond, dan is het wel de thuisploeg. En die houtkamp in de arena, is Excelsior al helemaal voor de leeuwen gegooid? Nee, nee, nog niet. Nee, het, het valt me een beetje tegen wat eigenlijk doet. Nu een uh, forse overtreding, eerst de gele kaart van de wedstrijd. Het is uh, Samuel Schijman die, uh, Schijman, die daar rood voor krijgt. Zo, meneer Liesveld, u doet uh, uh, onverwachte dingen. Schijman krijgt rood, direct rood van de scheidsrechter voor een uh, overtreding. En ik ga eens even kijken. Soleimani ligt wel met veel pijn op de grond. Uh, mensen van Excelsior zijn boos op de scheidsrechter. Riesveld uh, uh, heeft dus heel duidelijk gezien dat er een overtreding is gemaakt. Goed voor rood. Ja, oh, oh, oh. ja ik zie... Ik zie Kijk, als je nou weet als je zo'n overtreding maakt. He, en, en ik zit er erg ver vandaan, dus ik kan niet zien... ik zie nu in de herhaling wat er gebeurt. Maar je weet als speler zelf hoe gemeen je overtreding is. Hij tikt hem eh, net boven de enkel. En hij heeft, en hij is Soleimani, echt mazzel... dat hij niet van alles afscheurt en afbreekt... naar die belachelijke overtreding van Scheiman... die eh, volkomen terecht donkerrood zou moeten krijgen. Want hij met een gestrekt been... och, och, och, ik zie het nog een keer in de herhaling. Het doet gewoon pijn aan de ogen om dit te zien. Wat een schandaal Overtreding en dat je dan nog gaat zeuren van hoe kunt u mij rood geven scheidsrechter. Je moet je diep schamen, hier moet je een wedstrijd of acht gewoon voor krijgen. En verder niet meer zeuren. Als je zulke overtredingen maakt, dan is dat bijna iemand anders het werk ontnemen. Want het kan net zo makkelijk zijn dat een man als Soleimani voor weken, weken uitgeschakeld is... door zo'n belachelijke actie van de linksback van Excelsior. Goed, dat heb ik gezegd. 10 man van Excelsior eh, tegen de 11 van Ajax. 1-0 nog altijd voor Ajax. Eh, de vrijheid. De trap staat natuurlijk ook nog altijd, terwijl Soleimani gelukkig weer op de been is. En aan de zijkant wacht om in te vallen, gaan we naar die vrije trap kijken. En die gaat erin, de tweede voor Jan Vertongen met het hoofd. Vrije trap Theo Jansen, Jan Vertongen vrijgelaten met het hoofd. De eerste was met zijn linkerbeen, nu met zijn hoofd. Hij maakte tot aan deze wedstrijd één doelpunt in het hele seizoen. Heeft er vanavond al twee gemaakt. Jan Vertongen zorgt voor 2-0 bij Ajax tegen Excelsior Richard van der Maren. De Graafschap komt toch terug nog in de slotfase met een doelpunt van Jury Rozen Met het hoofd zijn derde van deze competitie. De voorzet vanaf de linkerkant is van Schrekkovic. Van wie anders, van hem komt tenminste nog enige dreiging. Speelt zijn tegenstander uit. Mooie voorzet die wegdraait. En dan is het Rozen van dichtbij die de bal ook goed inkopt moet ik zeggen. Na de grond, keeper van Roda kansloos en via de lat gaat de bal erin. Spanning nu toch weer terug. 1 tegen 2.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 What? Yeah. Yeah. met Chain Gang. Ja, zo'n doelpunt kan heel wat doen, denk ik, in Doetengem-research-vermanen. Ja, zeker op de Vijverberg, waar het publiek natuurlijk dan fanatiek gaat achterstaan. 12.000 mensen. Ik hoor wel eens trainers van tegenstanders zeggen... we gaan een zware wedstrijd tegemoet, want het kan spoken op de Vijverberg. Dat is inderdaad zo regelmatig het geval. Alleen dit seizoen wil het ook in thuiswedstrijden nog niet zo lukken bij de Graafschap. Maar goed, nu is die spanning toch volledig terug via die goal van Joeri Rozen met het hoofd. En zojuist had Rozen ook alweer de kans op 2-2. Met een prima voorzet nu vanaf de rechterkant Kujala... En vallend met het hoofd was het Roze die uh, rakelings bij de tweede paal de bal dus naast kopte. En Rode JC een beetje van slag in de 86 e minuut. Logisch misschien ook wel, want uh, de graafschap speelt natuurlijk alles of niets met een ingooi. Nu voor Rode JC aan de linkerkant met uh, Ramsey. Gooit de bal naar uh, Jonker. de aanvoerder. Een deal van Wormgoor en dan een zwalbe gegeven door uh, de scheidrechter Dus in het nadeel van Rode JC. Jonker blijft dan liggen. Een beetje theater maken. Dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij in de slot fase van zo'n wedstrijd waarin Rode JC natuurlijk dolgraag die uh, dure punten wil meenemen naar Zuid-Limburg. Als ik het zo in herhaling zie, is het inderdaad een beetje aanstellen wat uh, Juncker hier doet, maar hij wint er wel weer wat seconden mee. Nog een minuut of vier. En Roda leidt dat nog wel steeds met 1-2. Wordt tijd het nak ook gescoord? worden daar ook nog spannend, Frank? Ja, dat zou op zich leuk zijn. Ze hebben er weer een kans voor gehad. De enige echt goedlopende aanval van Nak was dat. Even een, een, een seconde of twintig one-touch voetbal. Er waren toevallig drie invallers bij betrokken. Bayram was erbij, Lasnik was erbij, Kolk was erbij. Het eindstation was eigenlijk bedoeld uh, schilder, maar die kreeg de bal dan weer niet onder controle. En uiteindelijk kwam de bal bij Lurling, die vanavond uh, zijn faam van de laatste maanden niet echt waar maakt. Hij heeft een beetje ruzie met de bal en hij had nu een, een leep boogballetje in gedachten. Alleen raakte, die, hij, uh, raakte hij die ook niet echt lekker... En dus was er uiteindelijk de redding van Coutinho. Maar die was niet al te ingewikkeld. De enige echt goed lopende aanval van de NAC was dat op de hele dag. Nu komt de 3-0 eraan als Ado dat goed uitspeelt. En dat gebeurt ook. Het is 3-0 in de slotfase. Invaller Mark Huscher is degene die hem maakt. Ja, die kun je zo'n kansje wel geven. Hij kan een helftal beter laten voetballen. heeft hij in zijn carrière met name in de Jupiler League laten zien. Nu wordt hij goed weggestuurd vanuit het centrum. Buitenkant voet wordt hij weggestuurd. En hij schiet de bal op. Onberispelijk achter Ten Rauwelaar. En zo doet Ado wat ze eigenlijk al een maand vergeten waren te doen. Namelijk winnen in een wedstrijd tegen Nak. Dat zichzelf niet is. 3-0 in de slotfase. Ado Nak. Vertongen scoorde twee keer voor Ajax. Heeft eigenlijk nog een voorhoede? Uh, ja, vertongen, he. heel goed. En oh. Nu Deli Blind bijna, die uh, de bal net niet onder controle krijgt. 2-0. Ja, hij heeft natuurlijk een voorhoede, want uh, Soleimani staat gelukkig nog in het veld. Maar wat een aanslag op zijn benen. Ongelooflijk. Kan uh, zomaar het einde van een carrière betekenen. Gelukkig loopt hij weer. Aysat, heeft de bal. We zitten in de slotminuut van de eerste helft. 44 minuten gespeeld. 2-0 voor Tongen. 2-0 Ajax, twee keer vertongen. En daar komt de bal weer de diepte in, nu richting Aysati. Maar Edwin de Graaf kan de bal over zich heen laten gaan. Over de achterlijn, we gaan zo dadelijk rusten. 10 van Excelsior tegen 11 van Ajax. En ook nog 2-0 voor datzelfde Ajax. De spanning zit in Doetinchem, Richard van der Maren. Ja, ik ben benieuwd of Roda nog stand houdt. 88ste minuut, 1-2. Het is tot nu toe gebleven bij die kans na de goal van Roze. Van dezelfde Jury Roze met het hoofd. En we kunnen na vanavond ook niet zeggen dat Roda JC dus op, uh, weer eindelijk een keer de nul weet te houden. Het was wat dat betreft een bijzondere avond geworden als Rode AC stand had gehouden met die nul. Want dat is dit seizoen nog niet één keer gebeurd. Nu misschien Poupon, maar daar zit een verdediger tussen. En die houtkamp. Spanning is helemaal terug. Het is 2-1 geworden. Ja, mooie goal hoor, ik kan niet anders zeggen. de maker van de goal is Darren Maatsen. Uh, het is uh, ja, een, een aardige aanval die opgezet wordt via de rechterkant. De bal komt voor het doel. En bij de tweede paal, het moet ook zeggen dat Vermeer zich een beetje verkijkt. op die voorzet vanaf de linkerkant is het Maatsen die de bal binnen kan koppen. En zo is het 2-1 op slag van rust. Ajax tegen Excelsior. Richard. 89e minuut. Het is dus niet lang meer. Roda heeft zojuist weer gewisseld. Malki eraf. Broekhoff erbij. Een aanvaller dus in de kleedkamer. En Broekhoff een verdediger die vorig seizoen hier nog op de Vijverberg speelde in het hart van de verdediging. Samen met Jordi Buis. Nu ziet het er allemaal heel anders uit. Achterin bij de Graafschap dat een vrije trap mag gaan nemen aan de linkerkant. Natuurlijk zoeken naar het hoofd van Jochem Jans in dit geval. Maar de bal wordt weggeschoten door Vormer richting de zijlijn. En dus weer wat secondenwinst voor de ploeg van Harp van Veldhoven. Die zenuwachtig langs de kant staat te coachen. Weer wordt de bal ingebracht door Jochem Jansen. Natuurlijk is het opportunistisch met veel lange ballen. De bal nog steeds in het strafschopgebied, Dan wordt hij weggeroeid. Nee, nog steeds niet. Dat lukt Roda niet. En dan met een sliding uiteindelijk toch weer naar de zijkant over de zijlijn. En oeh, ze rennen naar die bal toe. Natuurlijk heeft de graafschap haast El Hasnaoui, de invaller, naar, El, nee, naar Jochem Jansen die geen controle heeft over de bal. Frenkel dan met het hoofd ook ingevallen. Dan weer weggekopt. Drie minuten extra krijgen we erbij in deze wedstrijd die voor de graafschap zo teleurst Verliep. ...en uiteindelijk ook een teleurstelling zal zijn als het zo blijft bij 1-2. Maar er kan natuurlijk nog veel gebeuren in die extra tijd... ...waarin de rode JC nu onder druk is gekomen. Vormer speelt de bal over de zijlijn. Ulbrink. de coach, houdt hem dan binnen. Speelt de bal weer terug naar Meijer die een vrije trap mag gaan nemen. Oké, okay, Meijer met de, de hoge bal richting de Spitsen. Roze die natuurlijk nu ook diep is gaan spelen. Met een beetje geluk is het Roze die weer in balbezit komt. bal nu naar de zijkant, voorzet, het zoeken naar... De het hoofd natuurlijk van uh, Poupon. En dan uh, is het uh, de graafschap dat in het strafschopgebied nog steeds het bal bezit heeft. Wordt de bal naar de zijkant weer gespeeld. En dan een hopeloos schot uh, van uh, Jochem Jansen. Die bal gaat uh, ruim over. En dan gaat Rode JC natuurlijk nog een keertje wisselen. Nog een keertje wisselen. De laatste en derde wissel gaat er aankomen. Mats Jonker de aanvaller. Hij moet naar de kant. En voor hem komt dan Mikolaj Ledinskij voor de laatste twee minuten nog van deze wedstrijd op de Vijverberg. 1 tegen 2 is de stand. Roze bracht de spanning terug met die kopbal. En waardoor nu Roda JC ineens flinke onder druk is komen te staan in de extra tijd van dit duel. Hoe lang is er nog te spelen? Ik denk een minuut, misschien anderhalve minuut nog... in de extra tijd van de, dit duel. Dan is het Roda weer. Want de ruimtes zijn natuurlijk groot. Roda nu in de buurt van het strafschopgebied. Met de voorzet die dan door Frenkel wordt verwerkt. Bal gaat over de achterlijn. En dus een corner voor Rode JC. Dat gaat er nog gebeuren. Een hoekschop voor Roda. Wie gaat zich daar melden? Het is Pluim. Die ook is ingevallen. Een minuut of tien geleden. Korte corner met Ramsey. Pluim dan weer terug. Die de bal natuurlijk probeert af te schermen. daar In dat hoekje. En dan is er gefloten voor een vrije trap. Die snel wordt genomen. We komen natuurlijk naar de winter met een lange hens richting Breinburg. Die mist de bal. Is dat een overtreding? Nee, de scheidsrechter laat het spel doorgaan. Maar de bal ligt inmiddels alweer over de zijlijn. Nieuwe bal. Nee, er wordt toch voor een vrije trap gefloten. Via Kujala gaat de bal dan naar de rechterkant. Naar El Hasnoui. Nog niet veel gezien van hem. Dreigt, gaat naar binnen. Speelt de bal dan kort naar Kaak. Ook hij ingevallen. Uit de draai geschoten. En dat zal dan waarschijnlijk het laatste... Wapenfight zijn De laatste kans voor de Graafschap. Leon Kaak, ook zo'n speler uit de eigen opleiding, die de bal dan overschiet. De tweede kans voor de Graafschap in twee minuten. Maar weinig effectiviteit toch in die laatste mogelijkheden van de thuisploeg. Ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk. 1-2, nog altijd. 15 seconden nog te spelen. Ik zie de scheidsrechter, die jonge scheidsrechter Dennis Hickler, die het goed gedaan heeft. 26 jaar op zijn klokje kijken. Roda probeert het nog een keer met... Uh... De invaller, zojuist Lewedinsky... De bal wordt weggeschopt. Dan zijn we inmiddels weer in het De kans voor Poepon. Oh, dat scheelde heel weinig. Ruidel Poepon had hem moeten maken. De beste kans toch nog voor de Graafschop in de laatste seconde. En dan is het Kisek, de keeper van Roda. Die daar toch nog met zijn vingertoppen aan zit. Eén corner dus krijgen we nog. En de winter, de keeper van de Graafschop, gaat natuurlijk mee naar voren. Die kopt ook, gaat er net onderdoor. De bal bij Frenkel. En dan is het afgelopen. En wint Roda JC met kunst en vliegwerk Houdt de ploeg. Van Harm van Veldhoven stand in de laatste minuten. En verliest de graafschap op eigen veld. Oh, wat een kans was dat nog voor Ruydel Poupon in de laatste minuten. Maar de graafschap verliest van Rode JC met 1 tegen 2. Het is rust bij Ajax Excelsior. Rust dan 2-1. Wordt er nog gespeeld in Den Haag, Frank Wieluit? We zitten in de blessuretijd en daarvan hebben we nog een klein minuutje over bij ADO tegen NAC. 3-0 voor ADO dat dus weer eens een keer een wedstrijd gaat winnen voor het eerst in vijf uh, competitierondes. Daarmee gaat het ook NAC achterhalen want dat stond drie punten voor uh, uh, ADO en NAC is hier vandaag de de verliezende partij dus, maar ook Utrecht en RKC worden gepasseerd op de ranglijst. Kortom, uh, ADO doet weer een beetje mee, zeg maar, uh, aan de onderkant een uh, middenmoot en is een beetje van de dreigingen uh, helemaal van de onderkant van de Eredivisie af en uh, dat is in ieder geval de winst van vandaag. Maar had het ook niet heel erg ingewikkeld tegen NAC vandaag. Dat nu moet wachten met nog doorvoetballen in die blessure tijd. Omdat Ami op de grond is gaan zitten. Daardoor krijgen we ongetwijfeld nog wel wat extra tijd erbij. Maar die wedstrijd is natuurlijk al lang en breed gespeeld. In het Kiosera stadion van Adelen Haag. Waar Bayram keurig netjes de bal teruggeeft aan Ado Visser, die dan een klein beetje in de problemen komt teruglegt naar Coutinho. En die kiest dan voor de onorthodoxe, onorthodoxe oplossing om die bal naar voren toe te schieten. En dan zegt scheidsrechter Delferriere, het is klaar. Ado wint, dik verdiend van NAC in eigen huis met 3-0. Drie wedstrijden zitten erop. Groningen en EC eindigden in 3-3. De graafschap Roda werd 1-2 en Ado versloeg NAC met 3-0. Het is rust bij Ajax Excelsior en rust dan daar 2-1. het lange met Do Love to Love You. Het waren twee behoorlijke klappen voor zwemster Hinkelien Schreuder. Dit voorjaar kreeg ze van haar trainer Marcel Wouda te horen dat hij niet meer met haar verder wil werken. Dat is één. En vervolgens zette technisch directeur Jacco Verhade haar uit de selectie van het WK Zwemmen, waar Schreuder reserve zou zijn in de ploeg. Klap twee. De zwemster besloot voor een herstart te gaan in het buitenland. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Naomi, and I'm very excited to show you the world's greatest attractions. One of Switzerland's predominant cities, Basel, sits on the Swiss border of France and Germany. Het lijkt haast een mooi alpen trainen en wonen in het mooie Zwitserland. Maar niet voor Hinkeli Schreuder. Voor haar was Zwitserland veel meer een vluchtroute. Omdat ze in Nederland niet meer verder kon. Ja, de, um, in juni heeft um, mijn toenmalige trainer vertrouwen in onze samenwerking opgezegd. En daardoor kon ik ook niet naar het WK... Um, toen heb ik eigenlijk 2,5 maand overdacht wat ik, uh, wat ik dan nog wilde en um, het ging van stoppen naar doorgaan en weer terug en, en uiteindelijk in Zwitserland uh, gewoon maar begonnen. Het avontuur in Zwitserland heeft dus een voorgeschiedenis. Trainer Marcel Wouda zette een punt achter de samenwerking, waarom eigenlijk? Nou ik denk dat wij gewoon een beetje anders denken over de invulling uh, uh, van topsport en ja, dat dat botste in de samenwerking. En ik denk dat dat in ieders belang was dat we gewoon uh, allebei ons eigen weg gingen op dat moment. Had het er ook mee te maken bijvoorbeeld dat ze uh, er een baan naast had, dat ze zich misschien niet volledig op die sport kon richten? Uh, wij denken gewoon een beetje anders over hoe je naar uh, toernooien en naar topmomenten, piekmomenten moet toewerken en ik hoop gewoon dat zij ergens anders de motivatie heeft gevonden... en de omgeving heeft gevonden om het wel op haar manier te doen. En hey, Kelien, heb jij er de vinger achter kunnen krijgen wat er nou precies is misgegaan? Nee. Dat is nee. opmerkelijk, toch? Ja, is het ook. Maar goed, dat er iets mis zat in de communicatie, dat blijkt wel... als uh, zo'n beslissing uh, voor mij zo uit de lucht komt vallen. Want wat doet dat dan met je? Ga je dan ook bij jezelf te raden? Heb ik misschien wat fout gedaan? Natuurlijk ja, ga, uh, um, ga je dat na, maar goed, uh, ik, ik, hoef jou niet, ik hoef jou niet te vertellen wat ik van vind. Als je als, als, als trainer um, op zo'n moment zo'n beslissing maakt met de kennis van de gevolgen daarvoor voor je zwemmer. Ja. Ben je daar nog steeds boos over? Nou ja, ik vind, ik vind nog steeds dat, dat dit soort zaken voorkomen moeten worden. Dat, dat er eigenlijk uh, soort van regels en procedures voor opgesteld moeten worden van wat als dit gebeurt... En die zijn er niet en die komen er ook niet, helaas. En dat heeft dus alles te maken met hoe er geselecteerd wordt voor bijvoorbeeld zo'n WK in Shanghai... Hè, waar uh, de bondscoach heeft gezegd, ik neem er niet mee. Nou ja, in, in principe was ik geselecteerd en dat is volgens de regels gegaan. Maar in, in een, heleboel, een heleboel situaties waarvoor geen regels of procedures opgesteld zijn... is het aan de, is het aan de technisch directeur. En um, in de structuur waarin, waarin de KNZB op dit moment zit... is is dat ook aan hem en heeft verder niemand anders daar zeggenschap over? Hey, dit is your host Naomi. Ik like to give you a tour of the top 5 attractions of Bern, Switzerland. Number 1, Clock Tower, one of the city's most popular landmarks. Geen toekomst in Eindhoven, niet meemogen naar het WK in Shanghai, zo kwam Hinkelien Schreuder terecht in Zwitserland. Waar precies eigenlijk? Um, bij een swimclub Oesterwalicellen um, ligt net iets ten zuidoosten van Zurich. En wat is dat voor een club? Uh, vind je daar de zwemtoppers waar je mee gewend was te zwemmen? Nee, dat niet. Het is wel back to basic. En, uh, um, maar op dat moment voor mij heel, uh, heel belangrijk. Het uh, was goed. En het is, het is wel de, uh, de beste zwemclub van Zwitserland. Je ging nou weer aan het trainen en vond je ook het plezier in het zwemmen weer? Nou ja, weet je, het is, altijd, het is altijd zo, het sporten en het zwemmen is altijd mijn passie geweest. Soms vergeet je door alle zaken die omheen gebeuren waar het om draait. En dan is, uh, dan is het heel fijn dat er zo'n kans geboden wordt om gewoon in het los van dat alles uh, je ding te kunnen doen. Aan en nu is ze voor even terug in Nederland voor het Open Nederlands Kampioenschap. Want Hinkelie Schreuder wil wel degelijk een gooi doen naar de Spelen. Jacques van Haren, wat is eigenlijk jouw plan met Hinkelie Schreuder in de richting van de Olympische Spelen? Voor het WK heb jij besloten om haar uit die selectie van zes te halen hè, voor de estafette. Gaat dat in de toekomst weer gebeuren of uh, begin je dan weer in feite op nul met elkaar, zeg maar? Nou, kijk, we moeten daar eerst eens gewoon goed over praten met elkaar. Van, van uh, wat is het punt als je, als je zesde wordt met wederom de kans dat je niet zwemt in de series? Hoe ga je dan naar de Olympische Spelen? Ben je paraat als je in één keer wel moet zwemmen? Ja, ja dat, dat zijn afwegingen die je moet, uh, die je moet maken als, uh, als coach. En uh, dat ga ik ook zeker doen. Ja, In principe is het nog steeds zo dat als je kwalificeert voor de Spelen... Um dat je geselecteerd wordt en dan, als, dat niet het, als dat niet het geval is, als je bij de eerste zes zit op een estafette of je, je plaatst je individueel en je wordt uiteindelijk niet geselecteerd, ja, dan zijn er andere wegen te veranderen. De komende weken traint Hickelin Schreuder in ieder geval nog in Zwitserland tot aan het EK Kortebaan. Wat ze daarna gaat doen, daar is ze nog niet helemaal uit. Wie weet wordt het wel een langer verblijf in dat prachtige land.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 Duffy. Nou, wel, wel, wel, zal Frank de Boer niet gezegd hebben... in de kleedkamer bij Ajax, uh, Andy. Nee, zeker als je de... Ja, het staat 2-1 voor Ajax. Dus wat dat betreft kan hij wel tevreden zijn. Maar niet dat je een uh, seconde of twintig voor rust... Uh, nogal dom tegen tien man een, uh, een doelpunt weggeeft. En het is gewoon slecht verdedigend werk. Met name van Deli Blind aan de linkerkant. Uh, gewisseld heeft Ajax uh, eerder al Ruben Lijon gekomen voor Eoneno, Eno. En in de rust is die uh, achtergebleven in de kleedkamer en mag Lorenzo Ebisilio zijn opwachting weer eens maken in het eerste team. Maar dat is de afgelopen weken niet echt een genot geweest om naar te kijken. Die heeft matige wedstrijden gespeeld. Balbezit voor Excelsior. Dat natuurlijk bij dat, die 2-1 stand een opkikker kreeg, of bij 2-0 eigenlijk een opkikker, door vlak voor rust te scoren wat niemand had verwacht. Nu is Maatse de man van dat doelpunt in balbezit aan de rechterkant. Kan heel hard lopen brengt de bal voor het doel. Daar staat werkelijk in geen 40 meter in de buurt en hij brengt die bal. Heel goed voor het doel hoor. Maar er staat echt helemaal niemand van Excelsior ook maar in de buurt. Terwijl die bal echt een, het is echt een mooie voorzet. Maar ja, ik denk niet dat Ajax zo vriendelijk is om die ballen zelf in te koppen. En dus wordt uh, uh, aanval opgezet door Ajax via Lodero naar Anita. Anita speelt de bal naar Theo Jansen. Nog weinig van gezien, een paar vrije trappen. En dan gaat de bal naar buiten, naar Ebisilio. Ebisilio aan die linkerkant eh, voor het eerst in balbezit. Even terug naar Blind. Blind. bal breed naar Jansen. Tempo is laag naar Anita. Anita kan hem doorspelen naar Ligion. Eh, doet hij nog niet, doet het via Aldewereld. Aldewereld in balbezit. Eh, balletje naar Eriksen. Lange aanval naar eh, Sulemani. Sulemani schiet tegen de rug van een tegenstander op. In dit geval is dat eh, Nieveld. Bal in de handen van keeper Wesley de Ruiter. En dan eh, Kijk ik nog eventjes naar de verdeling op het veld. Ja, het zal toch veel verdedigend werk worden van Excelsior met tien man. Maar nu probeert ze in de aanval te gaan met Aalberg. Die uh, balbezit heeft en de bal aardig doorspeelt naar voren. Naar uh, uh, tevreden, maar die kan niet in balbezit komen. Kan Ajax weer overnemen met de man die twee keer heeft gescoord in deze wedstrijd. Jan Vertongen naar Eriksen. Nou, nog even meenemen omdat het nu wel snel gaat. Aan de rechterkant uh, komt Dietzjon. Die heeft de bal. Uh, moet een uh, voorzet geven. Doet dat niet. Houdt hem even bij zich terug naar Eriksen. En dan gaat de aanval weer helemaal opnieuw beginnen. Ajax leidt met 2-1 na drie minuten spelen in de tweede helft. De eerste wedstrijd van de avond. Uh, FC Groningen tegen N DC was heel leuk, eindigde uiteindelijk in 3-3. En eh, drie keer liet Groningen een voorsprong glippen. Eh, de laatste twee keer, doordat het platje eerst 2-2 maakte en vervolgens ook nog 3-3. En dus praat hij met Jan Hols. Wat was de opdracht van Alex Pastoor aan jou... toen je werd ingebracht in de tweede helft? Wat was de opdracht? Hij zei gewoon van... Uh, gewoon uh, proberen goaltje te maken. en uh, Gewoon al jagen en uh, storen en uh, werken. En uh, ja, ik heb mijn goaljes gemaakt en uh, goaltjes gemaakt... Ze aardig gelukt, inderdaad. Ja, lekker dat we toch een punt hebben gehad. Daar uh, ben ik blij mee. Twee keer in dezelfde hoek, dat was ook uh, uniek eigenlijk. Ja, we hadden twee mooie goals. en uh, ja, een beetje, leken wel een beetje op elkaar natuurlijk. Twee goede passen. van, uh, of één goede paas van Gineiro. Een goede paas van uh, Navarro. Dus uh, helemaal max goed af. Vond je het te verdienen gelijk spel? Ja, qua kans gezien denk ik wel. Ja. Wij we hebben veel kansen gecreëerd en uh, ja, ook niet afgemaakt. En, uh, ja, bij de drie, twee gingen wel een beetje de kopjes dachten van ja, nu is het klaar had ja, niet scoren nog de 3-3, dus daar uh, zijn we hartstikke blij mee. Hoe belangrijk is dit punt voor jullie in een uitwedstrijd? Als ploeg. Hoe belangrijk is het? Uh, heel belangrijk natuurlijk. Beter een punt uh, dan niks, toch? Zijn die twee doelpunten voor jou persoonlijk ook belangrijk? Ja, ik denk voor elke spits uh, als je een goaltje maakt. Uh, het ging best moeilijk uh, voor deze wedstrijd. En uh, als ik er nu één keer twee keer maak, dan ben ik er blij mee. Heb je de moeite mee dat je begin van het seizoen stond je in de basis? Nu zit je op de bank. Is dat, is dat lastig voor je? Ja, lastig. Uh, Trainers hebben me wisselen en dan probeer ik gewoon uh, elke keer als ik erin kom... Uh, gewoon te proberen dat ik, uh, te bewijzen dat ik in de basis hoor en uh, de vraag heb laten zien. Maar op deze manier is het voor de trainer ook heerlijk om jou in te brengen als pinchhitter. Als, als, als ja, iemand die wat kan forceren. Ja, ja, ja, ik hoor je al mopperen. Nee, dat is... Uh... Kijk, als ik gewoon in ieder geval wil ik gewoon mijn best doen. En uh, pinch zit erin en al die uh, dingen hoef ik niet meer te horen. Ik wil gewoon basis uh, zijn zijn. Uh, je weet ook dat ik een basis goal ga maken. Met River of Love. Ik neem aan dat ze bij Ajax nog hopen dat Excelsior niet weer een keer over de hel komt. Hè? Niet? <laughs> nou, dus ze zijn in de buurt. Ik vroeg me trouwens af of je, of je de tekst niet kende. Maar goed, we gaan door uh, van dat laatste nummer. Uh, we gaan door met die wedstrijd 2-1 in het voordeel van Ajax. Een balbezit voor al de wereld. Overigens, uh, vele honderden vragen geweest op, bij de redactie. Hoe het zat met Scheiman, die... Uh, uh, de rode kaart volkomen terecht kreeg en dus uh, geschorst uh, zal zijn de komende weken. Hoe dat zit met die wedstrijd aanstaande woensdag. Want dan speelt A, uh, Excelsior tegen AZ die uh, mist wedstrijd uit. En onze onvolprezen redactie heeft het even uitgezocht. En dan speelt Sheyman gewoon mee omdat hij uh, bij die eerste wedstrijd... Uh, ...in de basis stond en je moet met hetzelfde team verder als waarmee je toen geëindigd bent. Nou goed, nu Ajax in balbezit 2-1 voor. We zitten in de 55ste minuut van de wedstrijd. Theo Jansen de bal, bal even breed naar Blind. En Blind zoekt eigenlijk naar een opening, maar doet dat achter zich bij Jan Vertongen. Jan Vertongen naar Anita, Anita bal breed naar Eriksen. Laag tempo uiteraard, 2-1 nog maar. En ik weet nog dat Ajax bijna Kansos was, of NRC Kansos was tegen Ajax... 2-0 achter en toen in de laatste tien minuten opeens twee doelpunten uit het niets maakte. Waardoor Ajax nog uh, met uh, zeer veel tegenzin de kleedkamer inging. 2-1 de stand, tien minuten naar rust. Een hoekschop aan de rechterkant via Eriksen. Zo dadelijk gaan wij naar het nieuws van 10 uur, want dit is de late wedstrijd. 4-1 in, in de corners voor Ajax. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant, kort genomen op Lodero. Terug naar Eriksen, zwak genomen. Inworp blijft over voor Ajax. Nee, het gaat niet goed met Ajax. Ajax staat door 2 doelpunten van Vertongen. Wel met 2-1 voor, 1 doelpunt van Derren Maatse in de 45ste minuut. Maar 10 minuten na rust kunnen ze nog weinig echt klaarmaken tegen Excelsior. Of het moet nu gebeuren? Nou, nog niet of wel? Nee, niet